7 Uur. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Volgende week komen er nieuwe maatregelen tegen racisme in voetbalstadions. Meldt het AD. Het kabinet en de KNVB komen volgens de krant met een app waarmee supporters wantoestanden op de tribune kunnen melden. Er komen meer camera's en mensen met een stadionverbod krijgen een meldplicht. De Chinese autoriteiten hebben nieuwe cijfers bekendgemaakt over het coronavirus. Er zijn nu 132 mensen overleden na een besmetting. Vrijwel alle nieuwe sterfgevallen waren in de provincie Hubei... waar het longvirus eind vorig jaar werd ontdekt. In heel China zijn 6000 mensen besmet met het coronavirus... maar er wordt rekening mee gehouden dat het aantal veel hoger ligt. Meerdere landen halen hun burgers terug uit China en uit de stad Wuhan. De Europese Commissie stuurt twee vliegtuigen om EU-burgers op te halen. Voor zover bekend zijn er zo'n 20 Nederlanders in Wuhan. Vorig jaar zijn er 71.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Het hoogste aantal in 10 jaar tijd blijkt uit cijfers van het CBS. Vanwege het woningtekort wil het kabinet elk jaar 75.000 woningen erbij. Samen met de opgesplitste woningen en de kantoren die zijn omgebouwd... is dat streven gehaald. Minderjarigen die de wet overtreden... moeten niet meer worden opgesloten in een politiecel... De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming... die de overheid adviseert, vindt dat dit in de wet moet komen te staan, meldt NRC. De Raad vindt dat er nu te weinig rekening wordt gehouden... met de belangen van kinderen. Op een bedrijventerrein in Aalten, in de Achterhoek, woedt een grote brand. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een pand van een interieurbouwer. De brand veroorzaakt veel rook en daarom is er een NL Alert verstuurd. De brandweer vraagt mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten. Het weer wisselend bewolkt en in het noorden valt nog een bui. Het blijft stevig waaien en het wordt tussen de 5 en 7 graden. Morgen meer bewolking en later op de dag wat regen. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland valt het reuze mee met de files. Er staat er maar eentje. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofaar en 4 kilometer en 5 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerijstuk is dicht.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 You can get it. And get Have it. Have you heard about the lonesome loser Beaten by the queen of hearts every time Have you heard about the lonesome loser He's a loser but he still keeps on trying TV Gonna shout it to me. the top Yeah.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 We'll be right www.zfmzandvoort.nl Just become De rivier was niet van water, maar van China's sinaasappelsap. En hij zou niet hoeven leren wat hij eigenlijk niet snapt als hij komt toe.